In Assen heeft gisteravond brand gewoed op het Titi-circuit op een stuk hei. De brandweer kreeg bij het blussen hulp van boeren die water aanvoerden in giertanks. Rond middernacht was de brand in Assen onder controle. Gisteren was er ook brand in het natuurgebied De Mijnweg bij Roermond. Het nablussen duurde daar tot laat in de avond. Op veel plaatsen is gevaar voor natuurbranden omdat het al weken niet heeft geregend. Het Indonesische eiland Sulawesi is getroffen door een aardbeving van 6,2 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag zo'n 50 kilometer van de stad Kendari. Over slachtoffers is nog niets bekend. Wel zijn er berichten over schade aan huizen. Er is voor het gebied geen tsunami-waarschuwing gegeven. Dan het weer vrijwel onbewolkt. De temperatuur ligt rond 9 graden. Overdag veel zon en een noorden tot noordoostenwind. Het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het NOS journaal. Dan verkeersinformatie: de A28 Amersfoort richting Utrecht. Daar is bij Leusden Zuid de afrit dicht. En dat was de verkeersinformatie. Het NOS Radio 1-journaal Bert van Sloten. Een hele goede morgen op deze tweede paasdag. En het wordt weer een mooie dag. Gisteren was het zo warm dat de paaseieren smolten in de tuin... nog voordat de kinderen ze hadden gevonden. En het warme weer heeft nog meer schaduwkanten. De branden, de droogte, maar ook de paasvuren. We zijn erbij tijdens dit Radio 1 Journaal. Internationaal berichten we over Syrië. Waar op internet de meest verschrikkelijke filmpjes over te zien zijn. Libië, waar geprobeerd is om Gaddafi weg te bombarderen. Maar we zijn ook in Australië, waar een heuse konijnenplaag heerst. En we kijken terug op opnieuw een knotsgek voetbalweekend in Nederland. En we werpen de vraag op waar wielrenner Philippe Gilbert toch die kracht vandaan haalt. Maar we beginnen met het nieuwsoverzicht. Gisteravond woedde een flinke brand op een stuk hei vlakbij het TT-circuit in Assen. De brandweer. Wat ik kan zeggen is dat we ongeveer om een uur of tien een uh, melding kregen van een natuurbrand. Uh, een, uh, twee uur later is deze brand onder controle gebracht door zowel brandweer als een aantal loonwerkers uh, die uit de buurt uh, komen en die zijn opgetrommeld door de meldkamer. Onder andere door de hulp van boeren uit de buurt kreeg men de brand snel onder controle. En daar was de brandweer hen erg dankbaar voor. Ja, ik wil in ieder geval benadrukken dat, uh, dat uh, die inzet van die particulieren echt uh, uh, fantastisch is geweest. en uh, Dat is al een paar keer eerder gebleken en dat uh, deze mensen uh, de brandweer ontzettend goed kunnen helpen... Bij, juist bij het bestrijden van natuurbranden uh, op gebieden waar de, uh, nauwelijks water is te verkrijgen. Op verschillende plaatsen in het land werden gisteravond paasvuur ontstoken. Zo ook in het Gelderse Ziewend, waar de priester de eer had om de brandstapel aan te steken met een kaarsje. Een heel klein vlammetje, maar het wordt een hele grote vlam. Daar ben ik van overtuigd. We hebben hem gisteravond aangestoken in de kerk. En uh, nou, we gaan hem helemaal voor, mooi verdelen hier over het hele paasvuur. Dus dat wordt een uh, prachtig paasvuur hier. De jonge toeschouwers hadden geen idee van de betekenis van het paasvuur. Gelukkig was de oudere generatie beter op de hoogte. Weet je ook waarom het wordt aangestoken? Nee. Ja, voor paasen. Zeg maar, een nieuw begin. Het voorjaar. Vroeger werd daar gebruikt de aarst Daar gebruikt voor het vuilbaar maken van het land. En vuur heervaart. Dat kun je zien aan de mensen die hier zijn. Dus ja, dat doet wat. In Marokko gingen gisteren duizenden mensen de straat op om te demonstreren voor een nieuw Marokko. De betogers eisten dat er meer naar het volk wordt geluisterd. Ook willen de demonstranten dat de koning minder macht krijgt... en dat corruptie en werkloosheid worden aangepakt. De demonstraties verliepen vreedzaam. In Libië gaan de gevechten door. De NAVO heeft bombardementen uitgevoerd op het hoofdkwartier van kolonel Gaddafi. Volgens de Libische regering zijn er 45 mensen bij gewond geraakt... onder wie 15 zwaar gewond. De NAVO voerde gisteren ook luchtaanvallen uit op de stad Misrata. Volgens een woordvoerder van Gaddafi gebruikt de NAVO Misrata... als uitvalsbasis om Libië te bezetten. Misrata is becoming now the gate... for NATO to come on land and occupy Libya. We will never allow that. We will fight... We will fight because it's our right, it's our dignity, it's our freedom. Opstandelingen hebben misraad aan u in handen nadat het leger zich heeft teruggetrokken uit de stad. Bij die strijd zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Journaliste Annette Bleig is een biografie aan het schrijven van Max van der Stoel die zaterdag overleed. Volgens Bleig was oorspronkelijk niet het plan dat zij het boek zou schrijven. Hij wilde eigenlijk oorspronkelijk een autobiografie schrijven. Maar hij kreeg toch het gevoel nadat hij iets van 40 pagina's over zijn eerste levensjaren had geschreven, dat uh, dat, dat te veel werk zou zijn. Max van der Stoel was zo onder de indruk van haar eerdere werk. Ze schreef namelijk een biografie over Den Uil, dat hij blijft vroeg voor zijn biografie. Hij had mij gesproken voor mijn biografie over Joop Den Uil in 2008. En die vond hij, geloof ik, wel mooi. En uh, toen het dus niet lukte met die autobiografie... toen hebben hij en uh, zijn en mijn uitgever samen bedacht om het mij te vragen. Ondanks het overlijden van Van der Stoel... heeft zij genoeg informatie tot haar beschikking. Ik heb hem een keer of uh, zes uitvoerig geïnterviewd. En al het archief wat hij thuis heeft liggen... dat kan ik zonder enige beperkingen inzien. In 2012 moet de biografie uitkomen, al dus Annette Bleig. Volgens president Saleh van Jemen zijn de protesten in zijn land onderdeel van pogingen tot een koep. Dat zei hij in een interview met de Britse omroep de BBC. This is a coup. You call on me from the US and Europe to hand over power. Who shall I hand it over to? Those who are trying to make a coup? No. We will do it through ballot boxes and referendums. Hij zegt geen chaos te tolereren die volgens hem wordt veroorzaakt met steun van het Westen. We will invite international observers to monitor. But we will not accept a coup inside the country en we will not accept any external support for it. Any coup is rejected because we're committed to the constitutional legitimacy... and don't accept chaos. Net als Gaddafi denkt president Saleh dat Al-Qaeda achter de onrust zit in het land. Iets waar het Westen niets aan doet, hadden dus ze het staatshoofd. They are relaxed about Al-Qaeda, that are now in the protest camps here... that violate the legitimacy and the law. Who is doing this? It is Al-Qaeda. Waarom is de West niet looking at this destructive work and its dangerous implications for the future? Now they are ignoring what Al Qaeda is doing in Yemen and they will pay the price. Gisteren maakte de staatstelevisie van Jemen bekend dat Saleh bereid is om de macht over te dragen, maar voor de betogers is dat niet genoeg. Zij eisen zijn onmiddellijke vertrek. In Engeland is het aftellen naar het huwelijk van Kate en William begonnen. Nog vier dagen en dan barsten de festiviteit al los in de Britse hoofdstad. Voor sommige toeristen een reden een dagje lang in Londen te blijven. Ik denk dat het heel erg leuk is om hier te zijn. Als de royaal wedding is gebeurd, sinds dat één het niet heeft in like 30 jaar. Is de thuisblijvers kunnen het huwelijk volgen via televisie. En dan gaat dat heel anders dan 30 jaar geleden. Mensen kunnen nu gelijk hun mening geven over bijvoorbeeld Kate's Jurk... zegt een woordvoerster van Facebook. Bij Google merken ze goed dat wereldwijd de belangstelling... voor het koninklijk huwelijk met de dag groeit. Singapore and the Philippines are searching crazily for uh, uh, information about the royal wedding. We zien een huge uplift in searches relating to the royal wedding. So the, the term itself royal wedding up about 50%, royal wedding dress up about 150%. De beveiliging rondom het huwelijk is een enorme operatie. Dat zegt voormalig Scotland Yard agent Steve Pearl en die was verantwoordelijk voor de beveiliging rondom de koninklijke familie. We're going to see some 5,000 police officers lining the procession route. Those are uh, what people refer to as the British bobbies with the, the, the tall hats on. Drain pipes, sewers, everything has been opened, inspected, resealed with a tamper-proof seal. And that will be inspected on the day of the wedding. And then that area will then be secured. Het grootste gevaar op vrijdag is volgens Pearl niet terrorisme. I wouldn't rule out terrorism, but I think that probably terrorism would be at the bottom of, of uh, my list. Ik denk more likely anarchists groups, possibly stalkers, uh, student groups, something like that. Somebody that wants to actively disrupt the royal wedding. Nou, stalkers, misschien studentengroeperingen. Dat is een veel groter gevaar. Gisteren werd bekend wie er allemaal uitgenodigd zijn voor het huwelijk. Onder de genodigden is ook de kroonprins van Bahrein, Salman Bin Hamad Al-Khalifi, zo heet hij voluit. Maar hij heeft per brief laten weten er niet bij te zijn... vanwege de onrust in zijn land. Zijn uitnodiging was controversieel... vanwege het geweld dat de Bahreinse regering gebruikte tegen betogers. Afgelopen donderdag was er niet veel beweging te zien op Wall Street. De Dow Jones ging bij sluiting een half procent omhoog. En technologiebeurs Nasdaq sloot zestiende procent in de plus. Vrijdag waren namelijk de beurzen in New York gesloten. Want het was Goede Vrijdag en dan gaan daar de beursen dicht. Op de Japanse beurs vieren ze geen bazen. En de Japanners staan ondertussen al op de beursvloer. De Nikkei die staat een drietiende procent op de winst. Positieve cijfers dus daar te zien in Japan. Nou, dat was het nieuwsoverzicht. U kunt het natuurlijk allemaal nog eens een keertje terug luisteren via nos.nl slash Radio 1, zo'n schuinstreepje dus. U kunt zich ook gratis abonneren op onze podcast. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Met fantastisch weer is dit weekend op paaspop het festivalseizoen begonnen. Meer dan 40.000 muziekliefhebbers kwamen de afgelopen dagen... naar het Brabantse schijndel. De roes van het festival gaan terug tot 1978. Maar in 1990 werd het voor het eerst op eerste paasdag gehouden. Paaspop is inmiddels uitgegroeid tot een driedaags festival. Maar het drugsbezocht is nog altijd de Paasondag. Met gisteren op het hoofdpodium de verdette uit Den Haag... van de Golden Earring. Hij is dan lekker goed bestemd. die Barry Hay, the golden earring. I can't sleep without you. Gisteren dus op paaspop te zien, te bewonderend geweest. Het blijft een beetje onderbelicht, maar ook in Marokko klinkt de roep om meer vrijheid en democratie. Op 20 februari was de eerste grote demonstratie in het land en sindsdien gaan de mensen regelmatig de straat op. En zo ook gisteren. Toch vallen de protesten in het niet bij de opstanden... in andere Noord-Afrikaanse en Arabische landen. Zo merken ook de Marokkanen in Nederland. Dit weekend kwam een groepje van hen in actie... om te proberen daar iets aan te doen. Onze verslaggever Mark Hamer volgde ze. Welkom vandaag bij deze solidariteitsmanifestatie... van de 20 februari-beweging Nederland. Het beursplein in Amsterdam...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 De reportage was van Mark Hamer. Tweede paasdag is doorgaans een familiedag. Maar niet voor de vele duizenden weduwers in de stad Vrindavan... in tempels of op straat leven. In India worden veel vrouwen verstoten als hun man overlijdt. Met alle tragische gevolgen van dien. Maar voor een paar honderd van die weduwen in Vrindavan... is de situatie er iets beter op geworden. In de tempelstad is nu een opvanghuis voor hen. Op de kale, betonnen grond hier zitten in keurige rijen allemaal weduwers. En als uitgehongerde wolven zitten ze hier te eten. En ondertussen loopt er een soort matrone met een grote emmer rond, die het eten te borden schept. En ze schreeuwt tegen de vrouwen dat ze moeten opschieten. Is het lekker, vraag ik aan een van de vrouwen. Ja, dat moest ze natuurlijk wel zeggen. Is de jongste weduwe hier in dit woonoord. Ze is pas 26 jaar oud. Om economische redenen door haar familie verstoten. Want toen haar man vorig jaar stierf, wilde hij niet meer voor haar zorgen. En eigenlijk wil ze gewoon niet meer vertellen. Als ik aan haar vraag of ze kinderen heeft, waar haar familie woont. Ze wil het allemaal niet vertellen. Een rondje hier door het woonoord. Het is een oud verwaarloos pand. Er zijn geen muren, maar gordijnen. Want koud zijn in de winter voor deze vrouwen.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 Dus worden ze verstoten, afgedankt en aan hun lot overgelaten. Tot ze eenzaam en verlaten, dus sterven op straat. Een reportage vanuit de Indiaanse tempelstad Vindravan van onze correspondent Wilba van der Maten. Het NOS Radio 1 Journal. Sport. PSV is in de titelstrijd, de titelrace, in de eredivisie op achterstand gezet. Eindhovenaren verloren in de Kuip met 3-1 van Feyenoord. PSV zakte van de tweede naar de derde plaats op drie punten van koploper FC Twente en twee punten van Ajax. Misschien heeft de ploeg de kans op de titel wel verspeeld, maar trainer Fred Rutte wilde daar gisteren nog niet op ingaan.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 Nou ja, dan is het voor mij onbegrijpelijk dat hij uh, rood trekt. En ook al twijfelde eigenlijk iedereen aan de beslissing van de scheidsrechter. Björn Kuipers zelf deed dat na afloop niet.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 Ajax profiteerde daar door een 4-1-overwinning op Excelsior. Doelpunten in Rotterdam werden vertoond op het grote scherm in de Amsterdam Arena. Verdediger Jan Vertongen. Misschien uh, leidde het af, maar we hebben het uiteindelijk wel, uh, wel wat aangehad. Misschien dat het publiek daar na, daardoor na de 1-1 uh, nog extra achter ging staan. Dat uh, hadden we wel nodig in die fase. Dus Misschien heeft het ons wel geholpen. Jan Vertongen kon zich er niet druk om maken. De trainer van tegenstander Excelsior, Alex Pastoor, deed dat wel.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 Denk jij dat dat schaap nat is geworden in de sloot? Ja, dat is een hele cryptische. Alex Pastoor was dat tegen Radio Rijnmond. Het is overal niet duidelijk of Ajax de beelden van de andere wedstrijd... dus wel mocht laten zien. Aanklagen betaald voetbal gaat daar... op verzoek trouwens van de KNVB naar kijken. Hij zou kunnen besluiten... tot een vooronderzoek. En als het aan AZ ligt... moet de KNVB zich ook gaan uitspreken over een incident... na afloop van de wedstrijd tussen AZ en Willem II. AZ-trainer Gert-Jan Verbeek werd door supporters van Willem II... uitgescholden en bekogeld met bier... Het is niet de eerste keer dat een speler of een trainer van AZ dit overkomt bij Willem II. En dus onderneemt Toon Gerbrands, algemeen directeur van AZ, actie. En een oplossing heeft hij ook al. Als je dat per 10 meter afstand zet bij heel veel clubs is dat keurig geregeld. En dan sta je op grote afstand en dan staan er stewards bij en dan gebeurt er niks. Dus ook algemeen bij de meterclubs is dat ja. keurig geregeld. En bij Willem II is het nu de derde keer, dus dat, dat heeft normaal leven recidive. Dus ja, dan, dan leren ze niet van een fout. Kijk, één keer kan iedereen ja. gebeuren... En dat, dat, dat zou ik niet zo verwijten. Dan probeer je dat klopt los met elkaar. En we, ik heb ook niet iedereen in de hand, dus dat begrijp ik dan wel. Twee keer wordt het vervelend en drie keer, ja, dan uh, begint het patroon in te komen. Nou ja, misschien hoeven ze volgend jaar niet meer tegen elkaar te spelen... als Willem V is gedegradeerd. Toch, eh, Berans, gaat het incident trouwens melden bij de KVW. en aan Willem II wordt nog om opheldering gevraagd. De Belgische wielrenner Philippe Gilbert die heeft zijn kwartet compleet. Na de zegers in de Brabantse pijl, de Amsterdamse goldrace vorige week... en de Waalse pijl afgelopen woensdag... volgde ook Luik, Bastenaken Luik. Hij is de eerste renner die de vier klassiekers in één seizoen weet te winnen. Ja, dat is uh, gewoon fantastisch. Ik heb uh, gewoon uh, ja, veel felicitatie gekregen van iedereen. En, uh, ja, we zijn hier met, uh, met heel de ploeg uh, om iets, uh, iets rustig te gaan eten. En, uh, dat is ook heel mooi, want uh, we hebben...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 Strijd om de landstitel bij de volleybalsters wordt pas in de laatste wedstrijd beslist. De vrouwen van Pollux dwongen tegenstander Weert een vijfde duel af. Ze waren met drie 2 te sterk voor de Limburgse tegenstander. Het beslissende duel tussen Pollux en Weert wordt volgende week gespeeld. Radio 1. Het NOS Journaal. Het is één minuut over half zeven. Exacte tijdmelding voor het geval u op tijd op uw werk moet zijn. Hier is Dorot Meegans. Goedemorgen. De NAVO heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd... op het hoofdkwartier van de Libische leider Gaddafi. Drie gebouwen van het uitgestrekte complex in de hoofdstad Tripoli... zijn zwaar beschadigd en er zouden 45 gewonden zijn. In Kandahar in Zuid-Afghanistan zijn meer dan 400 gedetineerden... ontsnapt uit de gevangenis. Volgens de autoriteiten zijn daaronder veel Taliban-strijders. De gevangenen zouden zijn gevlucht door een tunnel van 350 meter lang.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 En het Indonesische eiland Sulawesi is getroffen door een aardbeving van 6,2 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag op zo'n 50 kilometer van de stad Kendari. Over slachtoffers is nog niets bekend. Wel zijn er berichten over schade. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Op dit moment is het onbewolkt en bij een temperatuur van 9 graden is het niet erg koud. In het westen van het land komt een enkele mistbank voor. Maar deze zal nu snel oplossen. Er staat een zwakke wind uit het oosten tot noordoosten. Vanmiddag is het zonnig en plaatselijk ontstaan enkele stapelwolken. Het blijft vandaag overal droog. De wind draait meer naar het noorden tot noordoosten... en daardoor wordt het minder warm dan gisteren. In het noorden liggen de maxima tussen 18 en 21 graden. In het zuiden van het land liggen de middagtemperaturen tussen 21 en 24 graden. Morgen wordt het weer enkele graden frisser. Goedemorgen, de NOS op Radio 1, het NOS Radio 1-chanaal. Natuurlijk ook te beluisteren via het internet, www.nos.nl. En we twitteren, hè. NOS Radio 1, dat is het twitteradres. Polen. Polen maakt zich op voor de zaligverklaring van hun paus... Johannes Paulus II, de vorige dus. Aanstaande zondag wordt dat gevierd in het Vaticaan. Maar in Polen geldt hij al lang, of eigenlijk al inofficieel, als een heilige. En door de zaligverklaring mogen ze nu eindelijk ook reliquieën... van Johannes Paulus II gaan aanbidden. Maar er zijn er nog maar heel weinig van. Zo'n zachtig bouwterrein op een heuvel aan het zuidrand van Krakau.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 En dat gaat massa's pelgrims aantrekken. Sean verwachtte er honderdduizenden.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 Een bijdrage vanuit Krakau van onze correspondent Wouter Meijer. Swami is no more with us, physically. Dat overlijdensbericht staat op de officiële website van Sai Baba, de volgelingen van hem. Vijf vragen nu over die Indiase guru Sai Baba. Hij overleed zondag op 84-jarige leeftijd. Wie is Sai Baba? Sai Baba is een van de bekendste Indiase spirituele leiders. Hij had een wilde haardos en droeg oranje kleding wat zijn aanhangers handig vonden, want daardoor konden ze hem makkelijk herkennen in een grote menigte. Hij was de zoon van een arme landbouwer die hem de naam Satya gaf. Als tiener deed hij al beweringen over zijn goddelijkheid. Hij zei de reïncarnatie van de goeroe Sai Baba te zijn, die in 1918 gestorven was. Hoeveel aanhangers heeft hij? Miljoenen, in meer dan honderd landen. Onder zijn aanhangers zijn regeringsleiders, zakenlui en bekende sporters. Ook in Nederland heeft hij bewonderaars. Ze organiseren zo nu en dan spirituele bijeenkomsten. Wat houdt zijn leer in? Voor Sai Baba was het dienen van de medemens belangrijk. Daarnaast legde hij de nadruk op de vijf menselijke waarden: waarheid, liefde, rechtschapenheid, vrede en geweldloosheid. Volgens hem komen mensen op aarde om hun karma, de gevolgen van daden uit vorige levens, uit te werken. Sai Baba heeft scholen, universiteiten en ziekenhuizen gesticht. Hij reisde veel door India om toespraken te houden en tempels in te zegenen. Ook beweerde hij wonderen te kunnen verrichten. Maar die maakte geen deel uit van zijn leer. Wonderen zijn mijn visitekaartje, aldus de goeroe. Kreeg hij ook kritiek? Jazeker, zijn wonderen zouden volgens critici niet meer zijn dan goocheltrucs. Erger zijn de beschuldigingen van sommige voormalige volgelingen. Zij zeggen dat zij Baba zich schuldig heeft gemaakt aan het aanronden... en misbruiken van jongens en jonge mannen. Is er voor hem leven na de dood? Op de site van zijn volgelingen in Nederland staat het volgende te lezen. Sai Baba heeft gezegd dat hij in dit lichaam 95 jaar oud zal worden. Hij zal dus nog tot het jaar 2021 in zijn huidige lichaam op aarde verblijven. Enkele jaren daarna zal hij voor de derde en voorlopig laatste maal op aarde komen. Die woorden blijken dus niet profetisch te zijn. Sai Baba overleed gisteren nadat hij begin april was opgenomen in een ziekenhuis... vanwege ademhalingsproblemen en nierfalen. Het is tien minuten over half zeven. Iets heel anders dan. Het gaat niet goed met veel golfbanen in ons land. Jarenlang groeiden de ledenaantallen onstuimig. Maar nu blijken eind vorig jaar zo'n 6500 mensen hun lidmaatschap te hebben opgezegd. En dat dwingt banen tot het bedenken van nieuwe ideeën om spelers over de vloer te krijgen. Golfbaan de Rotterbergen ligt in Hoek, Zie dat als een uitdaging. Verslaggever Ragnar Niemeyer ging er kijken tijdens de Nationale Open Golfdagen. Mijn naam is Justin St. Nicolaas.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 het model van uh, één jaarkaart met clublidmaatschap is niet altijd passend, is dan te weinig klantgericht voor die doelgroep. Uh, dus die mensen kiezen vaak voor een green fee en uh, uh, spelen daarmee op verschillende banen. Oké, okay, heel goed, heel goed. Maak die armen lang, juist, en zwaaien.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 Vanaf de golfbaan door Rotterberg in Bergsenhoek. U kunt bij heel veel banen in Nederland ook vandaag nog terecht. Dat laat rachter nog even weten. Voor gratis clinics om kennis te maken met de golfsport. Straks Australië worstelt met een konijnenplaag. Nee. Ik, we, zitten, we zitten op uh, zo'n zo, zo ding te wachten dat ik het presenteer. Weet je wel, je bent zo'n dier. Um, maar dan moet u dat maar gewoon van mij aannemen. Ik zit recht. We gaan verder met het volgende onderwerp. De Belgische wielrenner Philippe Gilbert... die pakte gisteren zijn vierde overwinning op een rij. Hij was de sterkste in Luik-Bastenaken-Luik. Gilbert reed door zijn geboortedorp Remouchant. Dat is aan de voet van de Redoute. Een belangrijke berg daar. Duizenden wielerliefhebbers, uh, wielerliefhebbers die verzamelden zich daar. Jong, oud, man, vrouw, walfla. Maar één ding hadden ze allemaal gemeen. Ze zijn fan van Gilbert. Want Gilbert is van alle Belgen. Dat merkte onze verslaggever Steven Dalebout.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 Het is wel als handje, dat zullen we zo zeggen. En dat spreekt mij wel aan.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 Philip zal winnen vandaag. En eh... Uh, zijn... zijn... zijn ploeg is heel, heel goed. En eh... Uh, hij heeft... Uh, de, de beste, kom uh, de, uh, de jean uh, jean de, de benen. De benen. Ja, de, uh, be, de beste binnen van, van de wereld. Wacht even, baby-goud. Waar gaan jullie naar nou de, de finale kijken? Ah, nee ja, we, we zullen ja, de, de finale we, we kijken. De club van de, de, de, de, de, de, de, de, de, de club van Philippe Gilbert. He? Ja. ja, van, ja. Wait, maar waar is het zo belangrijk? En als dan in die finale het groepje van drie ontstaat met Frank en Andy Slek... en Philippe Jobert dan in de laatste bocht wegspringt... klinkt het feest in België zo. Het was een enorme ontlading gisteren nadat hij dus Luik, Pastenaak en Luik had gewonnen. Het verslag was van verslag even Steven Dalebout. Goeie kans dat u vandaag een hapje neemt van een chocoladepaashaas. Of misschien geeft u uw eigen konijn wel een feestelijke wortel. In Australië zijn ze een stuk minder blij met onze lange oren. Met de lange oren, moet ik zeggen. Niet die van ons. Hoor. Daar heerst een enorme konijnenplaag En daarom is het tijd voor grondige maatregelen. Dan gaan we ons licht eens even over opsteken. Bij onze correspondent, Robert Portier, in Sydney. Want uh, de konijnen zijn een groot probleem in Australië. Hoezo, uh, Robert?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 Nee, nee, die zijn geïntroduceerd door de Engelsen. Dat waren uh, mensen die graag wilden jagen en daarvoor iets uh, van huis wilden hebben. Het verhaal gaat dat een Engelsman, Thomas Austin, in 1859 24 konijnen liet importeren. Nou, die 24 die vermeerderden zich in no time natuurlijk. En 50 jaar later waren het er al 10 miljard. Nou, dat is een enorm aantal waar het land heel veel last van had. Er zijn verschillende programma's op losgelaten en tegenwoordig gaat het om een paar honderd miljoen nog steeds. Ja. Heel erg veel dus. Ja. Maar dat kun je dus niet met de jacht meer oplossen. Ik bedoel, uh, wat dat betreft heeft die Engelsman gefaald? Ja, vergiftigen, vangen, ziek maken. Dat zijn eigenlijk de dingen waar de uh, Australiërs mee hopen die konijnen zo snel mogelijk en met zoveel mogelijk tegelijkertijd dood te maken... Uh, ze hebben uh, de uh, ziektes losgelaten, myxomatose bijvoorbeeld, of een dodelijk virus, waarbij die dieren van binnen doodbloeden. Het heeft niet geholpen, want uh, het aantal konijnen is dit jaar flink gestegen weer. Dat heeft te maken met de vele regen dit jaar, waardoor er genoeg gras is, genoeg te eten is. En uh, ja, schieten zei je net, nou dat mag wel, maar het gaat gewoon niet snel genoeg. Want uh, als je kijkt dat uh, 10% van de dieren nodig is. Of tenminste, je hebt van die, van die partij waarbij nog 10% van de konijnen overblijft. En dan binnen een jaar is het weer gegroeid naar het oorspronkelijke aantal konijnen. Dus je moet heel grondig te werk gaan. Nou, dit weekend is in Nieuw-Zeeland, waar ook zo'n plaag is van die konijnen... is een konijnenjacht gehouden, een paasjacht. Nou, er zijn 23.000 konijnen bij je neergeschoten. Ja, iedereen zegt dat is een druppel op een groeiende plaat. En zelfs de dierenbescherming is daar niet tegen... Die zeggen alleen van, zorg ervoor dat het humaan gebeurt. En gebruik bij die jacht geen onervaren jagers. En zorg ervoor dat het geen, geen feestje wordt uit jagen. Want het is wel een serieuze zaak. Ja, maar hoe krijgen ze ooit die konijnen dan, uh, dan het land uit? Ik bedoel, seksuele voorlichting bij die konijnen helpt niet. Dus wat moet je dan doen? Ja, klopt. Dat is een groot probleem. Uh, eigenlijk is de overheid bezig om te bedenken hoe ze het nu weer moeten gaan doen. Want die miximatose en die andere dodelijke virussen... die uh, hebben in eerste instantie wel geholpen. Maar later zorgde het dat er juist voor dat de dieren die het hadden overleefd, dat die resistent waren geworden. Dus nu moeten ze eigenlijk een nieuwe ziekte verzinnen. <laughs> dus de dus feit zeggen ze, ja, probeer het te houden bij het uitgraven van de holen, het uitroken van die holen. Zodat ja. de konijnen geen plek hebben om te wonen. En zorg ervoor dat ze zo snel mogelijk, met zoveel mogelijk, tegelijkertijd dood worden gemaakt. Ja, ik, ik zit even te denken, wat is ook weer de natuurlijke vijand van de konijn? Nou, de konijnen hier worden opgegeten bijvoorbeeld door de vossen... en ah, door de wilde katten, ja, nee, En dat is... ook al geïmporteerde dieren. Och, ja, nou ja, goed, meer vossen. Ik bedoel, wat, zo was het toch? De cyclus was toch, als er veel vossen zijn, zijn er weinig konijnen? En omgekeerd. Ja, en het grote probleem is dus dat die vossen... straks ook alweer een bedreiging zijn voor, voor andere inheemse dieren. Nou ja. ja dus eigenlijk is het een, een, een lastig probleem. Behalve dat we nu wel zien dat die konijnen in aantal vossen aan het toenemen zijn. En dat daar in ieder geval snel iets aan moet gebeuren. Ja. Het is bij de konijnen af, zeggen ze dan. Robert, ik wens ja. je desalniettemin uh, nog een mooie tweede paasdag. Dankjewel, jullie hetzelfde. Robert was dat. Robert wordt hier vanuit Australië. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Goedemorgen, Jan van der Putten. Goedemorgen. De New York Times heeft Wikileaks-documenten gepubliceerd over Guantanamo Bay. In meer dan 700 bestanden. die gedateerd zijn van 2002 tot 2009. worden beschrijvingen gegeven van de gevangenen die vastzitten. of die zijn vrijgekomen. Zo wordt er bijvoorbeeld gedetailleerd beschreven. wat de bewakers aantreffen in de broekzakken van de mannen. die Guantanamo Bay binnenkomen. Zo worden valse paspoorten gevonden, maar ook een buskaartje naar Kabul, een bonnetje van een restaurant of een gedicht. Ook de ziektes worden geregistreerd en ze zijn allemaal te lezen in de Wikileaks documenten die de New York Times in handen heeft. Ook de ondervragingstactieken in Guantanamo zijn uitgelekt. In de Britse krant Guardian is te lezen dat gevangenen expres worden wakker gehouden, psychologisch onder druk worden gezet en ze worden blootgesteld aan extreme kou. Van de 172 mensen die nog gevangen zijn, is het overgrote deel een gevaar voor Amerika en haar bondgenoten, staat in de Wikileaks documenten. Ongeveer 600 gedetineerden zouden van Cuba overgeplaatst zijn naar gevangenissen in andere landen. Congreslid Gabrielle Giffords, die afgelopen januari door haar hoofd werd geschoten... zal vrijdag aanwezig zijn bij het vertrek van haar man met de Space Shuttle. Dat is de lezer op de site van de BBC. Ze is genoeg hersteld van de verwondingen die ze bij een schietpartij opliep... waarbij zes mensen omkwamen. Volgens haar man en astronaut Mark Kelly... was Giffords erg blij met het nieuws dat ze erbij kon zijn. Giffords dokter vertelde in een interview... dat hij haar met een gerust hart naar de lancering kon sturen. Giffords behoort tot de 1% van de mensen die zo'n aanslag overleven. Al dus de arts. Ook Obama zal toezien hoe Giffords man de ruimte wordt ingestuurd... met het ruimteveer Endeavour. In een interview met ABC zegt Mark Kelly, die astronaut dus... dat Giffords zo snel mogelijk weer aan de slag wil. She Tucson. Tucson her district, she wants to get back to Washington. De organisatie van het EK voetbal van 2012, Polen, dat loopt hopeloos achter. Volgens een onderzoek hebben ze grote moeite om alles op tijd klaar te krijgen. Zoals het treinstation van Warschau, vlakbij het nieuwe stadion. Nog een bouwput en ook het trottoir. en naartoe is nauwelijks bewandelbaar. Volgens de WK-coördinator van de stad, dat zou de EK-coördinator moeten zijn, hoeven we ons geen zorgen te maken. Alles is op tijd af, zegt hij tegen de Nieuw-Poland Express. In de stad Potsdam, waar als alles goed gaat, de finale wordt gespeeld, zijn ze ook nog langer niet klaar. De capaciteit van het openbaar vervoer en het vliegveld zou ontoereikend zijn voor de verwachte stroom In de rest van het land moet nog 605 kilometer aan snelwegen worden gebouwd, er moet nog 418 kilometer spoorweg worden aangelegd, en over een jaar weten we of het zo allemaal is gelukt. Ja, goed, we gaan, gaan meestal allemaal voetballen. Hoor. Vaak gaat het gewoon door. Het EK dus in Polen en de Oekraïne. Maar daar ging dit bericht niet over. Dit ging specifiek over Polen. Wat gaan wij straks doen? Na zeven uur Dan gaan we het vooral over Syrië hebben. Want er is van alles aan de hand. Onder andere het leger rukt op in een aantal steden in Syrië. En wat daar precies aan de hand is, dat gaan we aan diverse mensen vragen. Allemaal hier op deze zender te beluisteren. Zo dadelijk na zeven uur. Blijf erbij.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 Dit is Radio 1.